Middernacht, het begin van vrijdag 21 juni. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Alle VWO-examenkandidaten van de Ibn Galdun-school in Rotterdam... wisten dat er eindexamens waren gestolen en werden verspreid. Dat hebben bronnen rond het onderzoek gezegd tegen het persbureau ANP. Hoeveel VWO'ers de examens vooraf hebben ingezien is nog onduidelijk. De onderwijsinspectie maakte eerder deze week bekend dat twintig leerlingen van de Ibben Galdun School van de inkeerregeling hebben gebruik gemaakt. Zij erkenden daarmee dat zij de examens hebben ingezien. Zes VWO'ers zijn opgepakt omdat ze bij de diefstal of heling betrokken zijn geweest. Op de aandelenbeurs van New York zijn opnieuw forse verliezen geleden. De Dow Jones-index verloor 2,3%. Eerder op de dag noteerden de Europese beurzen verliezen tot ruim 3,5%. Beleggers zijn geschrokken van uitspraken van voorzitter Bernanke van de Amerikaanse centrale banken. Hij kondigde aan dat de VS het stimuleringsprogramma, waarbij veel geld in de economie wordt gepompt, in een jaar afbouwt. De Haringvliet-sluizen gaan in 2018 een klein beetje open. Daardoor kunnen trekvissen zoals zalm, zeeforel en glasaal de Rijn en de Maas weer bereiken. Met het besluit van minister Schulz van Hagen voldoet Nederland aan internationale afspraken over vismigratie. Door het openzetten van de sluizen wordt het westelijke deel van de Haringvliet weer zout, zoals voor 1970. De inlaatpunten voor drinkwater worden daarom verplaatst. Bij vloed en lage waterstanden in de rivieren gaan de Haringvliet-sluizen weer dicht... zodat het zoute water niet verder het Haringvliet binnendringt. Spanje heeft in de Confederations Cup een monsterzegen geboekt. Tahiti werd met 10-0 verslagen. Fernando Torres maakte vier goals en David Villa 3. Spanje is nu zo goed als zeker van een plaats in de volgende ronde. Het weer, vanuit het zuiden weer buien, met kans op onweer, hagel, windstoten... en plaatselijk veel neerslag, minimaal rond 15 graden. Overdag bewolkt en een enkele bui, later ook wat zon bij 17 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWW Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Aalsmeer ook twee kilometer. En ook dat komt door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Het wordt ook wel een uh, tikkende tijdbom genoemd. Gemeenten zitten vaak tot hun nek in bouwgrond, die van hen is... maar die ze aan de straatstenen niet meer kwijtraken. Nog niet eens zo heel lang geleden was het de tv-rubriek uh, TV Nieuwsuur... die onthulde hoe groot het probleem is. De gemeenten hebben afgelopen jaar een verlies van vele honderden miljoenen euro's moeten inboeken. En dat geld moet terugverdiend worden. Dus gaat in die gemeente de huizenbelasting omhoog... en lopen bijvoorbeeld zwembaden en bibliotheken gevaar. En dat alles omdat gemeenten in de jaren negentig... voor veel te veel geld landbouwgrond van boeren kochten... om er dure huizen op te bouwen die er nooit zullen komen. Vanmiddag is in Den Haag een boek gepresenteerd... dat helemaal over deze kwestie gaat. De Laatste Boer heet het boek. Boeren zijn immers massaal uitgekocht... om de groeiambities van al die gemeentes mogelijk te maken. Een van de schrijvers is SP Tweede Kamerlid... en hoogleraar Duurzame Landbouw aan de Universiteit Twente, Erik Smaling. Erik Smaling, hartelijk welkom. Dankjewel. Um, jij was senator in de Eerste Kamer dus, zit nu in de Tweede Kamer. Daar doe je onderwijs. Laten we heel even beginnen met de actuele politiek. <laughs> want um, Dat blijft iets wat toch ook uh, mooi en boeiend blijft. Um, net werd bekend dat de, alle VWO'ers van het uh, Ibn Kaldoen uh, College... geweten hebben dat er uh, examens gestolen zijn. Wat zeg je dan als SP-onderwijswoordvoerder? Um, het is... Um... Ja, het is heel rot wat daar gebeurd is. Maar dat het verbaast me niet dat, uh, dat het zo is. Laat, laat ik dat zo zeggen. Want er uh, uh, is op die school natuurlijk inbraak gepleegd. En het, het, dat het zich verspreidt. Veel van VWO-examens zijn gestolen. Dus dat die scholieren daar weet van hebben, dat uh, verbaast me niet. Wat zegt dat, het feit dat die scholieren het geweten hebben? Nou, dat degenen die, die die examens gestolen hebben... hebben in eerste instantie blijkbaar met hun directe klasgenoten... Die informatie uitgewisseld. Ja, maar. Met hun directe klasgenoten, maar het zou kunnen zijn dat die groep dus veel groter is geweest. Die de, uh, gebruik kan, er gebruik uh, ja. van hebben gemaakt, van die gestolen examens, en er wellicht ook ja. van geprofiteerd hebben. Nou ja, dat wordt nu onderzocht. En uh, de vraag is of het. Of het van, van welke afmetingen dit uh, probleem. Uh, echt zal blijken te zijn. En daar wordt een onderzoek naar gedaan, zowel de inspectie als het Openbaar Ministerie zijn. Uh, dat onderzoek aan het uitvoeren. Ik hoop alleen niet dat het de hele zomer gaat duren... want het zet wel het volgende schooljaar behoorlijk onder druk. Nou Sterker nog, er zijn uh, geluiden ook van de Partij van de Arbeid... Inmiddels die zeggen, uh, weet je wat, dit is het zoveelste incident met die school... we moeten maar eens met die school gaan stoppen. Ik vind dat je goed moet uh, uitkijken wanneer je het moment kiest... om tot zo'n conclusie te komen. Het is, nu, het, is, het is heel vervelend, die examens zijn gestolen. Er komen dagelijks examens bij, tenminste als je staatssecretaris Dekker hoort... Maar je moet wel uitkijken dat je niet het lot van die school verbindt aan een, aan een incident, weliswaar een heel groot incident. Maar ik wil eerst horen van de inspectie en het openbaar ministerie hoe, wat de afmetingen van, van het probleem zijn. En pas dan zeggen of het beter is dat die school zou sluiten. Goed, voorlopig even niks doen dus. Nee, is dat onderzoek afwachten. Dat is mijn standpunt. We gaan het hebben over de grondpolitiek. Want uh, ook dat is een, een, een, een reuze gezellig dossier inmiddels... waar in ieder geval in, op gemeentelijk niveau mensen nachtmerries van hebben geloof ik, mand. Um, um, het boek wat jullie geschreven hebben, drie mensen. Jij bent er één van, de laatste boer. Is dat um, partijpolitiek of waarheidsvinding? Het begon als een partijwens om uh, op het onderwerp wat meer profiel te ontwikkelen. SP is natuurlijk van oudsher bekend... Op terreinen als sociale huisvesting, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. Dat heeft nooit zo erg bovenaan het lijstje gestaan. En Waarom niet eigenlijk? Nou, ik denk dat de partij ook groot is geworden... op basis van bepaalde kernthema's. Armoedebestrijding, ongelijkheid, een bepaald rechtvaardigheidsgevoel... waarbij mensen die het minder hebben in de samenleving zich gesteund voelen. En grond, dat is een zaak van kapitalisten en dus minder interessant? Nee, maar blijkbaar is het iets wat, wat, wat minder snel uh, bovenaan het lijstje terecht. Van Jan Marijnissen was het al een lange wens om er wat meer aan te doen. Maar het is, uh, je moet er wel voor gaan zitten om het onderwerp goed te ontleden. Het is niet eenvoudig. Het was van het kabinet Den Uil was het een kroonjuweel van Den Uil zelf dan... in de jaren zeventig. Wat hem zijn kabinet gekost heeft? Ja, ja. Uh, maar goed, het was uh, buitengewoon ingewikkeld, zeg je. Dat, dat is een redelijk understatement. We gaan proberen, en ik denk dat het gaat lukken, uh, om daar helderheid in te brengen. Uh, in, in de hele zaak. Je zegt, het begon eigenlijk als een partijpolitiek uh, uh, ding. Althans, wij hadden zoiets, we willen profiel daarop ontwikkelen. Uh, werd het langzamerhand meer waarheidsvinding? Of bleef het toch vooral een partijpolitiek ding? Nee, het werd ook meer waarheidsvinding. Maar dat komt natuurlijk omdat je toch een wetenschappertje dat je geneigd bent om eerst alles grondig te onderzoeken... voordat je partijpolitieke ergens wat van vindt. Dat, ja. u, dat wil nog wel eens dat veel wikken en wegen leiden... voordat je een in standpunt inneemt. In heeft de partijvoorzitter niet altijd... het gelezen voor publicatie? Nee, nee, nee. En de politiek leider? Nee, het heeft geen uh, fiat uh, hoeven krijgen van de politieke leiding. Want ze wisten, met jullie zit dat wel goed. Ja. De eerste SP-wethouder die dat meegeschreven heeft. En jij, Tweede Kamerlid. Ja. ja, We gaan het over de inhoud hebben. We hoorden net een fragment van, uh, van Nieuwsuur. Um, dat was uh, een, uh, een goed half jaar geleden dat uh, Nieuwsuur kwam met, uh, met dat bericht. Was, kwam dat als een verrassing dat, dat er zo verschrikkelijk veel geld verloren werd... op de grondposities door de gemeentes? Nee, het speelt al een aantal jaar. Je dus kunt het jaar 2008 aanwijzen als uh, het jaar van de kanteling... dat uh, de huizenmarkt ook begon in te storten... En vanaf dat moment zie je in bladen als Binnenlands Bestuur en het blaadje van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dat, uh, dat gemeenten langzaam maar zeker in de rode cijfers beginnen te komen. Alleen de openbaarmaking daarvan dat gaat uh, bij een uh, stukje en beetje. De ene gemeente gaat met de billen bloot. en de ander die schuift het nog een tijdje onder het tapijt. in de hoop dat de markt op een gegeven moment weer aantrekt. Het ja. is dus geen verplichting om op een gegeven moment aan te kondigen, want we staan zo en zo veel in, in, in het rood. Dus geen verplichting. En de manier waarop dat in de boeken uh, verschijnt uh, uh, of verdwijnt, want beide kan... daar gaan we straks wat uitgebreider over hebben. Uh, want nee. dat, dat kan nog op een vrij creatieve manier, uh, begrijp ik. Um, dat probleem, honderden miljoenen euro's, is het echt zo ernstig? Ja, het is onderhand. Het is in de orde van vijf miljard. Sorry? Ja, vijf miljard euro hebben we het over. Zijnde? Het um, bedrag wat gemeenten in zijn totaliteit moeten afwaarderen op grond. Die de waarde, die, geen, die niet meer de waarde heeft die nog in de boeken staat. Vaak is je op gemeentelijk niveau is een grondbedrijf opgezet of een ontwikkelingsbedrijf. Dat is een beetje vaag, uh, een vage naam natuurlijk. Maar daar is vaak de hele begroting van de. Grondexploitatie apart in georganiseerd naast de algemene boekhouding van de gemeente? Wacht even, dat moet je even uitleggen. Een gemeente is, is, een, is, een, is, een, is een nutsbedrijf, zeg maar. Die is het ten nut van, van, van jou en mij en van ons allemaal. Uh, die hebben uh, dat, dat, dat, dat gedoe met grond hebben ze op een gegeven moment buiten zichzelf gezet. En dat is een grondbedrijf. Ja, in de jaren negentig heeft uh, Zalm, denk ik dat het was de verantwoordelijkheid voor de grondexploitatie... zoals dat dan heet, gedecentraliseerd gemeenten mochten dat zelf gaan, uh, gaan runnen. En omdat daar veel geld in omgaat en op dat moment ook veel geld aan te verdienen was... er was ook vrij veel vraag naar woningen... is dat uh, een beetje uit de centrale boekhouding van de gemeente. Niet met niet om verkeerde motieven, maar omdat dat toch een vrij... Uh, um, ja, het ging om, ging om grote bedragen... En het ging vaak om samenwerking met private partijen. In veel grote steden zie je dat nog steeds. En die boekhouding is, is apart in dat grondbedrijf, ontwikkelingsbedrijf, gestopt. En uh, daar zijn veel winsten op gehaald. Gemeenten die heel actief ook op de grondmarkt waren, die hebben daar veel aan verdiend. En hebben daar bijvoorbeeld een, de theaters of sportcentra of bibliotheken van gefinancierd. Of hebben het gestoken in... Uh, Sociale, andere sociale projecten. Mag ik het even uitleggen? Want ze deden dat op een hele slimme manier. Wat gemeentes deden ze kochten grond in. Ze zeiden, we hebben een winstverwachting. Dus ooit over bijvoorbeeld tien jaar gaat dat een x-bedrag meer opleveren. En wat deden ze met die winst? Die virtuele winst? De gemeenten zetten die winst wel weg in projecten in de gemeente zelf. Dus dat was niet, uh, het is niet zo dat gemeenten daar hele verkeerde dingen mee hebben gedaan. Maar die hebben dingen in steden laten verrijzen... die goed waren voor de bevolking. Maar... Um, ja, mogen die achteraf... deden ze, stel je voor dat ze 10 miljoen winst... over 10 jaar zouden dachten te gaan realiseren. Te gaan realiseren. Dan werd ja. er elk jaar... 1 miljoen op de begroting bijgeplust. Ja. Ja. Maar dat geld was er natuurlijk helemaal niet. Nee. Dat is monopolie dat was, geld, virtueel ja, geld. Precies, Dat was geld waarvan men verwachtte... dat het binnen zou komen. En dat is ook het grote probleem. Er zit een, een gat tussen de verwachte winst... en de werkelijk gerealiseerde winst. En dat nekt heel veel gemeenten nou. En dat gaat dus echt veel grotere bedragen dan je zou vermoeden. Je, je bent naast hoogleraar, ben je ook uh, uh, heb, uh, heb je een huishouden? Uh, en stel je voor dat je in het huishouden zegt van, nou, dit, over tien jaar is mijn huis, denk ik, 50.000 euro meer waard. Weet je wat? Ik ga het in mootjes van tien jaar ga ik dat vast uitgeven. Uh, dan ben je toch hartstikke gek? Of ben ik zeg ik nou iets raars? Ja, dat was toch een periode, dat, uh, een euforische periode. jaren negentig van alles moet kunnen. En uh, net na de eeuwwisseling ook nog. En de sky is the limit. En, en wethouders hebben dan toch, misschien is dat de mens eigen hoor... de neiging om een, een voetafdruk stevig te willen achterlaten in hun gemeente. Ja, want ze en, deden met het geld mooie dingen voor de burgers. Ja, nou soms was het ook wel tamelijk megalomaan. En wat ook een probleem is, is dat... Kijk, elke gemeente, we hebben er 400 zoveel in het land... Heeft de neiging om zichzelf op de kaart te willen zetten. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan city marketing. En uh, kom hier wonen, zet hier je bedrijf neer, ga hier kantoor vestigen. Maar het, als je zo het land doorrijdt, dan zie je dat dat, dat op heel veel plekken het geval is. En dan denk je van ja, maar je kunt niet in elke stad al die internationale bedrijven bij je station gevestigen. Dat gaat gewoon niet. Nee, zoals Nederland ego in een bebouwing van bedrijventerrein is geworden. Ja, en door, door dat te decentraliseren, door die die liberale wint die waarde, dat de Rijk zei van... doe het maar, zelf gemeente, is, is die regie weg. Dus er is niemand ja. meer die zegt van Tilburg, als jij doet oké... Okay, maar Breda, doe jij dan wat anders? Ja, dat zou de provincie hebben moeten doen. En die hebben de regielrol laten liggen. Maar even, even, even terug naar dat andere punt. Dat, die boekhoudkundige uh, manier waarop die winst die ze zouden kunnen gaan halen... werd verrekend. Uh, dat die wethouders dat willen, uh, dat is misschien zo raar nog niet. Want die konden mooie dingen doen voor de burgers. Iedereen blij, herverkiezing dichterbij. Dat is allemaal, dat zo, zo, zo lopen de hazen. Gek is dat de toezichthouders dan niet zeggen, zijn we helemaal raar geworden. Waar zijn de provincies gebleven die toezicht moeten houden op de begroting? Waar zijn de rekenkamers gebleven? Ja, goede vraag. In eerste instantie zelfs de, de gemeenteraad natuurlijk. Die hebben helemaal het voortouw, als je zou zeggen, van uh, wat doet het college van burgemeesters en wethouders. Nou, je kunt daar heel creatief mee omgaan. Je kunt uh, besluiten dat, dat de raad uh, maar een deel van de informatie krijgt. Uh, het is ook omdat er er zijn vaak gevoelige gegevens. Hè. Als je dus in, in, met private partijen in, de, in het grondbedrijf ontwikkelingen wil uh, vervolbrengen, dan, dan wil zo'n grondbedrijf vaak... of de private partij wil vaak niet dat andere bouwbedrijven er vanaf weten. Dus je, je kunt geen openheid van zaken leveren. Ambtenaren moeten vaak vertrouwelijk met dingen omgaan. En gemeenteraden zijn vaak niet volledig geïnformeerd. En je moet als raadslid toch wel wakker zijn... Goed door hebben wat er precies speelt. En raadslid zijn is een, is een deeltijdbaan, vaak. Ja. Je bent niet getraind om helemaal van de hoed en de rand. Je bent niet getraind om altijd de juiste vragen te stellen. Nee, dus op dat niveau is het misschien niet eens zo heel raar dat ze die begrotingssystematiek niet doorhouden. Uh, ja. Wonderlijk wordt het op het moment dat het om provincies gaat, die specialisten in dienst hebben om die begrotingen door te spitten. Ja, met provincies kun je stellen dat dat toch een wankelmoedig bestuurlijk niveau is. Ik heb, er, ik heb er veel mee. Ik heb veel liefde voor provincies. Want het is vaak ook een uh, identiteit van mensen. Het zit toch ook wel vaak aan een provincie vast. Zeker alle provincies langs, langs de grenzen. Plus Friesland zijn echt provincies waar mensen wat mee hebben. Maar ze zitten een beetje ingeklemd tussen het Rijk en de gemeente. En je ziet dat die provincies hun verantwoordelijkheid uh, vaak niet goed kunnen omschrijven. Ze zijn vaak... Ze hebben wel een mandaat. Ze kunnen bepaalde zaken in een verordening opnemen ja. van dit wel, dat niet. Maar echt hun tanden laten zien, dat zie je maar hier ja, en daar. Helaas deden ze dat dus niet als het gaat om de begrotingssystematiek. Helaas deden ze dat niet als het gaat om de ruimtelijke ordening... waar ze ook een belangrijke toezichthoudende taak hadden. Laten we even, even één stap teruggaan in de tijd. We hebben geconstateerd dat er dus nu een heel groot probleem ligt. Dat, dat, dat zeg je, dat is niet uniek, die constatering... maar dat er een enorm probleem ligt van misschien wel 3 miljard als het gaat om grond. Ehm... Um, Laten we even de, de, de tijd heel ver terugdraaien. En laten we eens mm. kijken naar de oorsprong... om te begrijpen wat er allemaal gebeurd is... de oorsprong van, van grondbezit. Uh, de tijd voor Napoleon. Uh, van wie was grond toen? Mm. Dat is lang geleden, ja. <laughs> ja, je had bedoel, de, de, de adel, de geestelijkheid. Grond was echt... Uh, grondbezit betekende macht in die tijd. Er was nog geen... Er was geen kadaster, er was, er, er was niet zoiets als een, uh, een ingetekend perceel wat, wat van jou was. Het, het van mij en van jou was veel meer een, gebaseerd op traditionele machtsposities. Ja, maar die boer met, die dacht... ook met de kerk en met, met adelijkheid te maken hadden. En een boer die dacht, dat stukje land, daar laat ik een paar schapen en koeien op, op lopen, dat kon? Mijn boeren vaak, waren vaak horigen, waren niet altijd eigenaar van een bedrijf. Dus dat, uh, dat heeft ook gefluctueerd door de geschiedenis heen. Het is ook niet overal in Europa hetzelfde. Maar die zijn heel vaak pachters of, of horigen geweest van, uh, van rijke grondbezitters. Waarom wilden de Franse bezetters dat veranderen, die situatie? Napoleon was... Uh, die, die, die, die, had wel, die had wel wat met... Um, dat bezit ook op, terecht moest komen bij degene die er recht op had. En Lodewijk Napoleon, die dan hier de, de dienst uitmaakte, die heeft, die, die, gek genoeg hebben die vrij veel dingen gedaan waar we tot de dag van vandaag wel baat bij hebben. Dat was toch een rechtvaardigheidsgevoel, wat achter dat oprichten van zaken als een kadaster zat, waarbij eigendom toch meer uh, werd. Gekoppeld aan degene die, die ergens recht op had. Dus het eigendom werd meer verdeeld naar, uh, over de mensen dan daarvoor. En dat is eigenlijk vanaf ja, begin 19e eeuw een beetje gaan, gaan rollen. Dat is wel een moment in de tijd geweest dat uh, dat allemaal is gekomen. Kadasters geloof ik van 1830 of zo, als je het uh, voorlopers van het kadaster ook nog meetelt. Dus dat gaat er zo lang mee. En, en de rol van de overheid, zeg maar, tot tot uh, uh, een eind in de 20e eeuw, hoe was die? Het gaat om ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening. Een periode gehad in de 19e eeuw dat, uh, dat er heel veel ontwikkelings geweest... De, de, de, toen, toen op een gegeven moment uh, de, de kanalen zijn gegraven. Uh, Langzaam maar zeker industriële revolutie, auto's, spoorwegen kwamen. De, de noodzaak om te ordenen werd op een gegeven moment groter. In, in steden gooide je ook je, je, je stront gewoon het raam uit, of je vuilnis. En uh, in Amsterdam... Toen het nog de Zuiderzee was, toen het vuilnis met de app dreven de stad uit en met vloed kwam het uh, de Komt stad weer in. Terug. Dus er was, heel, er was meer een ruimtelijke wanorde en de, de noodzaak om daar op een gegeven moment aan te doen. En ook om, om, een, om, om met, met, een, met publieke middelen daar wat aan te doen, die groeiden natuurlijk. En dat is ook een beetje de basis geweest van dat die zaken met met Publieke middelen op een gegeven moment zijn geregeld. Ja, waardoor de overheid een langzaam een wat meer sturende rol krijgt. Ja, ja. En wat veranderde er nou na de Tweede Wereldoorlog op dat gebied? Na nou, de Tweede Wereldoorlog is um, ja op het gebied van de van de, van de landbouw, maar dat was natuurlijk heel erg een na, na de hongerwinter was heel erg het gevoel van van nooit dat zal ons nooit meer gebeuren. Dus er is heel veel geïnvesteerd in. Uh, in landbouw en voedsel, het gebied van uh, ruilverkaveling... dus het open, het open gebied, open terrein in uh, Nederland... is toen rechtgetrokken, beetjes, rivieren zijn, zijn rechtgetrokken... moest allemaal efficiënt en allemaal uh, op productie gericht. Dus, dus je ziet vooral in het buitengebied... de effecten van uh, denken van de jaren zestig. Zeventig Manshold die daar later in zijn leven nog wel spijt van kreeg... dat hij dat zo rigide had aangepakt... En het hele landbouwonderzoek, systeem, voorlichting, onderwijs, Wageningen... en alle het hoger middelbaar onderwijs op landbouwgebied is in die jaren tot stand gekomen. Heel veel marshall -hulp geld is daaraan besteed. En, en qua woningbouw lag er opeens een enorme uitdaging, want de, de bevolking explodeerde ongeveer. Ja. Um, dat betekent dat de overheid ook voor het eerst echt een regierol naar zich toe trok? Ja, de eerste nota ruimtelijke ordening is van 1960. Dus dat is inderdaad niet zo vreselijk lang na de oorlog. De, de, de grote steden groeiden uit hun, uh, uit hun voegen. En de eerste, het eerste idee was om uh, een aantal gemeen, kleinere gemeentes... rondom de grote steden aan te wijzen tot overloopgemeenten... zoals dat werd genoemd. De Purmerend is er één, Soetermeer is er één, Nieuwegein, uh, Spijkenissen... En die, daar werd de groei geconcentreerd. Terwijl de andere gemeenten die, die mochten niet groeien. Niet meer dan hun natuurlijke aanwas. Dus er was heel erg een gestuurde, bedachte rol van, uh, van stedelijke groei. En dat Almere valt daar ook onder. Maar dat moest er natuurlijk nog komen. Maar Lelystad was er wat eerder. En... betekent, de gedachte was toen mensen uit die grote steden weg. Naar, uh, naar, naar uh, stedelijke gebieden van oorsprong. Uh, sorry, landelijke gebieden van oorsprong en die worden dan, krijgen dan een stedelijk karakter? Ja, stedelijk karakter, maar wel veel laagbouw. Dus het bood mensen uit de Jordaan bijvoorbeeld de gelegenheid om uh, in het groen te wonen. In in permanent. Met, met een. Uh, niet meer, uh, niet meer driehoog achter, maar, uh, maar laag. En dat. Dat wilden mensen ook. De ja. generatie die daar naartoe gegaan is... die heeft daar tot op de dag van vandaag wel met veel plezier gewoond. Even heel kort, uh, voor het de volgende stap maakte. Uh, kabinet Den Uil probeerde greep te krijgen op die, uh, op die grondmarkt. Heeft, he, dat heeft hem zijn kabinet gekost. Wat, wat probeerden ze te veranderen? Den Uil, die, ja, die wilde eigenlijk al een beetje wat... Uh, waar we nu tegenaan lopen, dat, dat grondeigendom ook echt... Uh, in, in handen is van de. van de. Het grond in handen is van de mensen. Kijk, het is op een gegeven moment een beetje, een beetje losgezongen van, uh, van, van. van het volk, het, het eigendom van grond. En dan moet je toch uitgaan van de gebruikswaarde van die grond. Dat kan agrarische gebruikswaarde zijn of een, of een ander gebruik. En, uh, en niet de marktwaarde. De marktwaarde van grond dat heeft toch meer te maken met tegen elkaar opbiedende partijen die niet wijze het beste voor hebben met die grond. Dus de discussie tussen uh, grond beoordelen op basis van het gebruik en grond beoordelen op, op basis van een marktwaarde, dat was het, het uh, breekpunt. Ja, en met name de boeren, uh, <laughs> en, en, verzameld in wat later CDA ging heten, die wilden absoluut gewoon de waarde van de grond als uitgangspunt hebben. Nee, die, die waren erg voor die markt. Waren, omdat dat voor die boeren gunstig was. Ja. Ja. Goed. Heeft hem zijn kabinet gekost uh, achteraf gezien met de wijsheid van nu? Mm. Met de wijsheid van nu was dat. Uh, nou, het gekke is dat toen dat kabinet van achter aantrad, dat toen eigenlijk is ingevoerd wat de oude wilde. Dan zie je wel vaker dat een kabinet moet invoeren wat een vorig kabinet heeft bedacht, omdat wetgeving niet allemaal uh, stopgezet kan worden. Maar. Uh, Uiteindelijk is, is, had het, was het niet nodig geweest dat het kabinet al hierop gestrand was. In de jaren negentig explodeerden de, de, de woningprijzen. De hele woningmarkt uh, uh, groeide en groeide en groeide. Het hele vastgoed, al het zakelijk vastgoed groeide en groeide en groeide. De vierde nota extra verscheen. Ik heb het nooit geweten, maar afgekort heet dat Finex. Vierde nota ah. extra. Nooit geweten. Ja. <laughs> <laughs> maar dat was een soort ingewaste, ingewaste nota. <coughs> Ja, dat, ik weet niet precies dat het, uh, waarom die extra heet. Dat had ook een vijfde nota kunnen heten. Maar blijkbaar was het, het al een extraatje... wat tot op de dag van vandaag uh, bekendheid geniet vanwege die afkorting. Ja, maar dan als afkorting. Uh, ja. want, want de gedachte was toen opeens uh, nieuwe kernen, maar dan aan de stad gepakt. Ja, het was een, een nieuwe, nieuw denken. Je ziet toch vaak golfbewegingen in, in dat denken. Die, die overloopgemeente, dat was weer uit, want dat was... Uh, te ver van de stad af. Dat had ook weer te maken met, met woon-werkafstanden. en met het uh, verdwijnen uit de stad van, van jonge gezinnen. Dacht, nou, als je die nieuwbouwwijken nu aan de stad plakt. Dan, dan ben je die mensen niet kwijt voor de stad. Dus vandaar Leidse Rijn, Vathorst, Eiburg en zo. Onderdelen van bestaande steden. Um, als, als nieuw panacee voor. Uh, Stadsuitbreiding. Betekende opnieuw dat er bij de gemeentes een enorme ja. uh, uh, vraag naar grond ontstond. Tenminste, die gemeentes gingen op hun eigen te kijken van waar zijn die mogelijkheden. En voor zover ze niet aangewezen werden die gebieden. Hoe gingen gemeentes daarmee om? Dat wisselde heel erg. Je, had, je kon er uit twee dingen kiezen. Er was, een, er was een wet, voorkeursrecht gemeente. Die werd in die tijd geformuleerd. Het was een beetje een, een, een wet met wat problemen. Het was niet helemaal helder wat gemeenten wel of niet... Konden. Sommige gemeenten die, die zetten die wet in om zelf de grond te kunnen uh, kopen. dan konden boeren uitkopen uh, voor, weinig. De, voor weinig. Maar de projectontwikkelaars die door hadden waar de ontwikkeling zou plaatsvinden... in Leidse Rijn bijvoorbeeld, werd op een bepaald moment aangewezen... van nou, dat aan de andere kant van de A2, daar gaat het komen. De meeren en vleuten zullen op een gegeven moment ingelijfd worden... Door de nieuwe stadswijk in Utrecht. En projectontwikkelaars die zijn, die stonden de volgende dag op de stoep. Zo niet de dag zelf al, bij die boeren. En die hadden die grond al in bezit. voordat de gemeente daar uh, beslag op kon leggen. Dus dat dreef die prijzen enorm op. En dat heeft op grote schaal door het hele land heen plaatsgevonden. Maar dat is op heel veel plekken gebeurd, toch? Dat is ook gebeurd bij, bij Schiphol bij de uitbreiding. Op allerlei plekken bleek grond onderhands uh, eigendom te zijn. van partijen die helemaal niet geregistreerd stonden. maar die wel een contract hadden gesloten met een boer. Ja, sommige grond is soms uh, meerdere keren op één dag van eigenaar gewisseld. Zo uh, zoveel winst was erop te maken. Kijk, als een, een vierkante meter uh, van, van, in, van drie naar, naar tien euro kan springen op één dag... ja dan van een flinke boterham aan te verdienen natuurlijk. Er zijn veel mensen die helemaal geen belangen hadden verder in de grond hebben Daar wel in gehandeld. Er is ook wel eens een projectontwikkelaar. Ik kan me herinneren op televisie. Die zei: van ja, sommige mensen handelen in drugs, anderen in vrouwen en ik in grond. Toen dacht ik: van ja, als je dat zo in dat rijtje wil zetten, dan, maar dan zet is dat vrije markt. Hier. Is dat vrije markt of is dat frauduleus wat er gebeurt is op, op die Finex locaties? Het was, het, het was uh, destijds uh, niet frauduleus, want uh, de wet stond toe dat dat gebeurde. Je kunt naar een boer gaan en zeggen van ik wil je grond graag kopen. Het was alleen zo dat uh, de wet, er had een wet moeten zijn, een tijdig, die voorkwam dat dat uh, die kant op ging. Je zei het. Uh de rol die gemeentes aannamen in het verwerven van die grond was wisselend. Sommigen namen een actieve rol in, die heb je net beschreven, grondkopen. Um, hoe zag die passieve rol eruit? De passieve rol wordt faciliterend grondgebruik, wordt dat genoemd. Dan, uh, ja, dan, dan ben je niet, dus niet actief op de grond, maar Je koopt als gemeente niet zelf die grond. Maar je vraagt ontwikkelaars of bouwbedrijven om grond te kopen van boeren. En dan is je taak als gemeente om, die, om, om dat bouwrijp te maken... Om, Afspraken te maken hoeveel woningen komen er, wat, in welke prijsklasse moeten die woningen zitten. Hoeveel groen en blauw moet er in zo'n wijk komen voor de kwaliteit van, uh, van leven. En dan wordt het, het bouwen en, en het, het, de winst ook binnenhalen is dan grotendeels voor de private sector. Ja, dit feestje dat ging een ja. tijdje prachtig door. De cijfers waren goed, de winsten waren hoog. Totdat de huizenmarkt in elkaar klapte eind 2008. Uh, en toen ging het hard. Wat gebeurde er met die grondprijzen vanaf dat moment? Het punt was dat uh, ergens op de route, zo rond 2000... is besloten om de grondprijs te koppelen aan de huizenprijs. Dat is de, de grondwaarde werd uh, genoemd de residu residuele waarde. Zo werd de grondprijs aangeduid. Dat, is, dat was het verschil tussen de... Huizenprijs, de verwachte verkoopprijs van huizen, min alle, alle kosten van het bouwen. En, en dat, de bruggetjes en de riolering en de, de, de, enzovoort. Dus daarmee maak je je grondprijs afhankelijk van de huizenprijs. En dat is zo begin 2000, begin van het millennium, is dat gebeurd. Ik vind het, dat dit dat een breinkraker, hoor. je werkt. Ja. Dit vind ik een breinkraker. Ja. Op het moment dat jij een auto aan mij verkoopt, dan, dan noem jij een prijs. En dan, dan uh, pingpongen we een paar keer heen en weer. En dan, dan hebben we een overeenkomst. Ja. Ja. En vanaf dat moment uh, zeg jij, ik verkoop mij... Uh, jouw auto verkoop je mij voor, laten we zeggen, 6000 euro. Deal. Doen we. <laughs> uh, maar met grondprijs gaat het dus heel anders. Met grondsprijs grondprijs zeg jij, uh, ik probeer het maar even te begrijpen... Um, stel dat een huis ze verwachten dat een huis twee ton op gaat brengen. De kosten waren misschien uh, 140.000. Met alles erop en eraan, bouw en, en bruggetjes en uh, dings. Dus de grond kost dan achteraf 60.000 euro. Dat is wat je bedoelt? Ja. ja. Wie heeft dit oh. nou weer ooit bedacht? Nou, ze waren het er allemaal mee eens. Het ministerie van Vrom, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... De, de koepel van projectontwikkelaars... Uh, er was een grote overeenstemming dat dit de manier was om het te doen. Omdat alles zat in de lift. Hè? Dus uh, die huizenprijzen gingen alsmaar omhoog. En uh, ja, die huizenprijzen waren toen eigenlijk al, al... als je het internationaal vergelijkt... een stuk hoger dan in, in landen rondom ons heen. Maar ja, er was gewoon op te verdienen... Maar en de gemeentes die gingen daarin mee? Wat je beschrijft is, dus, is een feestje gecreëerd voor iedereen. Want die projectontwikkelaar die haalde prachtig zijn uh, stuk uit de ruif kreeg die prachtig. Um, uh, uh, de huiseigenaar kreeg een huis voor een prijs. Het maakte toch niet uit want het was toch allemaal aftrekbaar die hypotheekrente. En bovendien over een paar jaar was het meer waard. En de gemeentes die konden ook lekker mee eten. Ja zo ging het. Maar het, ja. Ja, ik ben Kijk, verbaasd. Het, het, het ik ja, Mijn het, verbazing ik... zit erin dat, dat die grondprijs dus geen vaste waarde. Ja. Natuurlijk kun je zeggen dat die grondprijs geleidelijk stijgt. Uh, dat, zo, zo werkt de vrije markt. Maar het feit dat, dat er uh, met een soort ja, bijna willekeur wordt gezegd... van nou, wat er overblijft, dat noemen we dan maar de grondprijs. Dat is zo raar? Of... Ja, dat is raar. Het is een afgeleide waarde. Dus, dus grond, uh, datgene waar we allemaal op rondlopen en op bouwen... enzovoort, is een afgeleide waarde geweest, heel lang. Maar je kunt ja. dus, als je, als je op een gegeven moment, stel je voor, je hebt een dispuut met, met een buurman over een ja. stukje grond. Je zegt op een gegeven moment, weet je wat, ik verkoop jou 15 vierkante meter. Want die, dan, dan, dat is mooi. Kun je een slootje aanleggen, weet ik veel. Hoe bepaal je dan wat die 15 vierkante meter waard is? Dat is dan toch ook gewoon een totaal ingewikkelde discussie geworden. Nou, hangt een beetje vanaf wat het dan is. Hè, als het bouwgrond is, dus als voor een stukje tuin. Je verkoopt een stukje tuin ja. in je buren. Nou, je hebt de agrarische waarde. van, van, van Als je een landbegrond koopt, wat ook landbegrond blijft, dan, dan zit je nog steeds wel aan de lage waarde. Maar zodra je in een, in een zone zit waar, de, waar gebouwd wordt, heb je te maken met die, met die afgeleide waarde van de huisprijs. Dus een tuin, ja, als, je tuin, als het een tuin is bij, bij een huis, dan moet je uitgaan van de, van de verkoopwaarde op dat moment van dat huis. Goed, waar dit allemaal toe geleid heeft, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En we gaan het hebben over jullie wandeling, want jullie zijn door Nederland te gaan reizen om te kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja, niet wandelend hoor, dat, wel, oh. dat was het boek nog niet afgeweest. Dat was een hele mooie romantische idee voor mij. Maar helaas, Erik Smaling is mijn gast, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, oud-senator, hoogleraar Duurzame Landbouw aan de Universiteit van Twente, na een van het boek De Laatste Boer dat vandaag verschenen is. Je hebt de muziek meegenomen. Uit een tijdperk dat alles nog overzichtelijk was. Namelijk de Beatles. Ja. Ja, het is, nou dan moet ik zeker zeggen dat ik een enorme fan van de Beatles ben. Nee hoor, misschien bij maar... een dit Dat mag je ook ja. <laughs> Het is controversie beatles stones, Maar uh, ben de Beatles wel weer gaan waarderen... sinds ik een paar jaar geleden in Liverpool een keer... Uh, een paar dagen op vakantie ben geweest. En dan uh, het prachtig museum. En dan denk je van, ja, het was toch wel heel bijzonder... En uh, in Groningen, Friesland, heb je Terpen en uh, Wierden. En, en waar waren zo'n wierde? En een vriend van mij, die een beatles fan is, die, uh, die is, woont op zijn Wierden. En dat is vandaar Voel onderheel. Day after day alone. THE MAN WITH THE FOOLISH GRIN IS KEEPING PERFECTLY STILL BUT NOBODY WANTS TO KNOW HIM THEY CAN SEE THAT HE'S JUST A FOOL AND HE NEVER GIVES AN ANSWER BUT THE FOOL ON THE HILL SEES THE SUN GOING DOWN AND THE EYES IN HIS HEAD SEE THE WORLD SPINNING He appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world. shows his feelings but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the Met de gast Erik smaling. we hebben het over grondpolitiek en alles wat er voor wonderbaarlijke dingen zijn gebeurd afgelopen jaar. En vooral de blaren waar veel gemeentes nu op zitten. Ik zei al, jullie zijn, ik zei wandelen, te romantisch van maar jullie zijn door Nederland gaan reizen met z'n met drieën. Om eens met eigen ogen te kijken wat het mooiste en het lelijkste stuk van Nederland was. Laten we het eens hebben over Meerstad, Groningen. Wat is er opmerkelijk aan Meerstad? Het is een, een wijk net een stukje uit, uh, uit de stad Groningen, richting Hoge Zand. Het is beoogd door uh, uh, een nieuwbouwwijk om een Groning, aantrekkelijke stad. Hè, veel mensen willen daar wonen. Het is een magneet van het noorden. Maar de ambitie was ook om een, uh, een waterrijke omgeving te creëren voor, voor recreatie. Om een beetje te concurreren met, uh, met de Friese meren. Om uh, veel mensen die in Groningen werken wonen in Noord-Drentse dorpen. Het is niet de Blauwe Stad weet je het over hebt. Nee, het is het is echt, de Blauwe Stad is, uh, is iets soortgelijks. Maar dat ligt bij Winschoten in de buurt. Dus het was een locatie die, die, ja, met, met meerdere functies. Ook een ecologische functie. Er zijn veel boeren uitgekocht. En uh, er loopt daar een, een, een zogenaamde natte as loopt daar langs. Dat is een deel van de ecologische hoofdstructuur. Ik vind een natte as niet erg aanlokkelijk klinken. Nee. Maar men wilde daar dus een, een, een deel natuur, waterberging, wonen... combineren met een, met een aantrekkelijke uh, omgeving... Met, met recreatieve mogelijkheden. Het is alleen... Ja, het is bijna niks geworden. Er zat een plukje huizen. Uh, terwijl er, daar echt het idee was dat daar dat dat duizenden mensen zouden vestigen. De juppen wilde niet... Nee, het is, een, het is een volkomen verkeerd ingeschat dat, uh, dat dat een groot succes zou worden. Er staat nog geen fractie van wat uh, men dacht dat daar gebouwd zou gaan worden. Net als de Blauwe Stad, ook al zo'n enorm ja. eclatant succes. Ja. Um, en ook daarvoor geldt allemaal uh, grond die door gemeentes is aangekocht. en nu met enorme, uh, uh, voor enorme bedragen op de begroting staat. Ja, het probleem is dat er steeds is, is van uitgegaan dat er kopers zouden komen voor, voor het dure segment. Hoe duurder je wegzet, hoe meer je eraan overhoudt, natuurlijk. Zowel als gemeente als uh, bouwbedrijf en ontwikkelaar. Terwijl op een gegeven moment uh, de, de tekorten zitten in sociale huurwoningen, studentenhuisvesting. Niet in dure, eengezinswoningen, koopappartementen. Dat staan uh, vrijstaande huizen. Dus het, het segment waar, waar de winst op gehaald moest worden, viel helemaal weg. En dat, is, dat ligt nu als duur weilandje oostelijk van Groningen te wachten op betere tijden. Laten we eens gaan kijken naar de toekomst en naar oplossingsrichtingen. Want uh, we hebben geconstateerd dat, dat, dat er in totaal voor misschien wel 3 miljard uh, aan bedragen uh, Ja, zeg maar 5, en dat loopt nog wel op boven. 5, goed. 5 ja. uh, miljard aan bedragen uh, aan, aan grondpositie eigenlijk afgeschreven moet gaan worden. Uh, is dat voldoende om een kwart van de gemeente het faillissement in te drijven? Ja, eigenlijk wel. Alleen dat is faillissement indrijven. Dat, dat is ook een beetje het punt dat we gezien Artikel hebben. 15. Artikel 12 ja. we hebben, Kijk, woningcorporaties hebben we ook niet failliet laten gaan. Banken worden ook gered. Gemeentes kun je ook niet failliet laten gaan. Je kunt ze onder curatelen stellen, wat in een aantal vallen gebeurd is. Dat ze een deel van hun autonomie kwijtraken. Maar dan nog steeds moet uh, uit het gemeentefonds vaak worden bijgelapt... om de, de zaak in, in dergelijke gemeentes weer een beetje recht te breien. Um, maar is dat wel de oplossingsrichting? Eerlijkheid en, uh, en afschrijven? Nou ja, Als je het niet doet, dan, dan moet je dus alle zwembaden, bibliotheken en voorzieningen afbreken. Geen onderhoud meer plegen in wijken. De onroerende zaakbelasting uh, vertienvoudigen... Dan kom je er misschien ook, maar dat gaat dus niet. Het is, het is, een, het is een soort voldongen feit wat gecreëerd is... doordat er lange tijd geen uh, rem is op geweest. En dat is de zaak dat dat dus wel terugkomt. Dus De regie is losgelaten, daardoor heeft dit kunnen gebeuren... en niemand heeft gezegd van tot hier en niet verder. Het geldt voor de woningmarkt, maar het geldt ook voor de kantorenmarkt. Nog zichtbaarder eigenlijk. Ja, want gigantische leegstand ja. uh, en ingezorte prijzen. Ja. Ja, um, en, en, en geen, geen, geen, er is geen employ meer voor, voor dure gebouwen, dure woningen, dure kantoren. Er zijn geen kopers, er zijn geen huurders meer die dat... Uh, maar de zaak zit ja. volledig op slot en dat komt ook omdat de gemeentes... op het moment dat ze, dat ze uh, grond zouden gaan verkopen... Uh, moeten ze dat verlies gewoon daadwerkelijk inboeken. Nu kunnen ze nog zeggen, ja, weet je, misschien komt het over nog eens een keer tien jaar wel goed... Uh, dus ook als, als er al initiatieven zouden zijn om nog wat met stukken grond te gaan doen... Uh, dan, dan zal een gemeente dat nog nooit verkopen op dit moment? Op het moment niet. Er zijn gemeenten die, die verwachten dat dat nog wel zal aantrekken. En je, kunt, je moet natuurlijk heel lang wachten tot de huizenprijzen zover zijn gedaald... dat er weer wat beweging in de, in de huizenmarkt zal komen... Maar je hebt ook heel veel mensen die in die, die topjaren hun huis hebben gekocht. Die hebben nu een, te maken met een waarde van hun huis die, die behoorlijk ver onder hun hypotheekschuld ligt. Dus die mensen kunnen niet weg. En dan moet je je op starters richten. Nou, starters die kunnen vaak op het moment niet aan een vast contract komen. Uh, die kunnen veel moeilijker aan een hypotheek komen, omdat banken ook uh, lastiger zijn dan voorheen. Die, die gaan gemakkelijk een hypotheek van 125 procent. Dus er zijn allerlei factoren. Tegelijk die, die, die het eigenlijk nog moeilijker maken om het op te lossen. Dus ook een wethouder, dat was, vond ik wel de meest extreme uitspraak, die, die verzocht uh, het Rijk eigenlijk om een soort generaal pardon. Van neem nou in één keer die vijf miljard en, en ga dan weer vanuit Den Haag zeggen: van die bouwlocatie schrappen we, die schrappen we oh ja. en die handhaven we. Dus op lokaal niveau is het uh, ver verknald mm. en verrotzooid, en dan mag uh, de landelijke overheid uh, mag de boel mm. op gaan ruimen. Ja, het is niet eens zo'n gek idee, want je kunt, natuurlijk, je kunt gemeenten niet failliet verklaren... want dan wentel je de zaak toch weer af op, op bewoners die part nog deel hebben gehad... aan de, de keuze om, om de zaak zo in te richten. Ik ben niet met je eens. Ik vind het een idioot idee. Op het moment dat de gemeenten daar een zootje van hebben gemaakt... moeten ze toch zelf die problemen oplossen? Ik ja, snap maar... ook wel dat, dat ten principale uiteindelijk de rekening bij het Rijk terechtkomt. Maar eh, eh, los het op en dan is desnoods over een langere periode, toch? En de gemeenten worden door de regering van nu ook uh, behoorlijk uh, gepakt. Heel veel verantwoordelijkheden worden naar de gemeente toegeschoven... zonder dat er budget bij is. Nou, jeugdzorg onder andere. Dus je kunt van gemeenten niet redelijkerwijs verwachten... dat die nog, nog, nog middelen over hebben op het moment om dekking te vinden voor die rode cijfers uit de grondexploitatie. Er zijn ja. ook gemeentes die, hebben, die zijn wel verstandig geweest... die hebben hun zogenaamde weerstand op peil gehouden... die hebben een deel van die winsten weggezet als reserve. Die, die kunnen het bol werken, maar gemeentes die dat niet hebben gedaan... die die winsten hebben vertaald in, in projecten... Die, die, die zitten behoorlijk omhoog. En, um, laten we het nog even hebben over tot slot, over die toezichthoudende rol. Um, we hebben geconstateerd dat, dat eigenlijk um, het ministerie van Form bestaat, bestaat niet meer. Uh, dus dus um, het is nu infrastructuur en milieu geworden. Um, de provincies die zijn wankel, uh, zei je net zelf. Wie moet dan die naar zich toetrekken? Wie moet er dan voor zorgen dat er nu uh, als er gebouwd wordt dat het uh, gecoördineerd gebeurt. Dus niet de ene gemeente die tegen de andere gemeente uh, aanbouwt ongeveer. Het is zaak om nu... Wat op het diepe, niveau zucht van, <laughs> diepe zucht was dat trouwens? Wat zeg je? zucht. Ja, dit, maar het is, het is, je moet weer even terug naar, uh, naar de basis. En je moet terug naar... Uh, goed realiseren waar, waarom heb je drie bestuurlijke niveaus? Waarom heb je Rijk, Provincie, Gemeente? En, en wie moet waar over gaan? Dat wil niet zeggen dat je in dit geval alles terug zou moeten brengen naar het Rijk. En dat je moet zeggen, alles moet centraal geregeld worden. Maar het is wel nodig dat je zegt, het Rijk gaat over een aantal essentiële dingen... die, die voorkomen dat gebeurt wat nu gebeurd is. Die voorkomen dat gemeenten eh, toch een beetje een, een halve marktpartij kunnen worden. Ja, maar niet meer terug naar vroeger, dat, dat de provincie dat weer moet genoemd. D66 wil het bijvoorbeeld. Dat is niet een weg waarvan je zegt, die moeten we inslaan? Dat de, gemeen, de provincie heeft daar ook een rol in. De provincie kan goed zien, een provincie als Zuid-Holland heeft 60, 70 gemeenten. Die moet overzien waar, waar speelt uh, welke ontwikkeling. En, maar die moet wel voor zorgen dat niet 60 gemeenten allemaal hetzelfde willen. Want de ene gemeente die, die wil iets en die kijkt niet of de buurgemeente dat ook wil. Die wil zichzelf op de kaart zetten. Als Breda een stationsgebied wil met... Uh, met, met uh, high-rise en internationale bedrijven... die kijkt niet of, of Tilburg dat al doet en, en laat het dan maar zitten. Het is een soort prisoners dilemma wat gemeenten onderling uh, hebben. En iemand moet daar een halt, moet dat een halt toe roepen. De provincie kan dat op zekere hoogte doen... maar die heeft daar eigenlijk niet de wapens voor. Maar het Rijk nee. moet of de provincie die wapens geven... of het moet die wapens zelf weer in stelling brengen. Ja, goed. En het meest effectief misschien is dan wel het Rijk zelf... die gewoon weer uh, met een apart ministerie komt... Wat ja, daarmee gaat. Dat, dat ben ik wel van mening dat dat echt nodig is. Want hier is iets gewoon zo totaal uit de hand gelopen. Het is ook zo'n sluipmoordenaar... omdat er steeds gemeente naar gemeente komt met... met uh 50, 100 miljoen door wat er afgeschreven moet worden... telt alsmaar op. Het is ja. geen... Uh... Nou, gekke is, Erik, dat ik nog in, mijn tijd, in de tijd dat ik voor het NOS-journaal werkte... een reportage heb gemaakt. En dan hebben we het echt over 20 jaar geleden... waarin landschapsarchitecten alarm sloegen. Die hadden alle bestaande plannen eens een keertje op één kaart gezet. Uh, en die schrokken zich rot omdat niemand uh, uh, regie hield. En Nederland één groot lintdorp leek te gaan worden. Met name op bedrijventerrein. Dus het is heel oud al, dit probleem. Ja, het is oud. Um, het is... 20 jaar oud, minstens. Uh, het, is, het is zaak om, uh, om dat helemaal weer recht te breien... en op die drie bestuurlijke niveaus vast te gaan leggen... van wie gaat ergens over en, en ook strikter te zijn. Provincies hebben verordeningen. Daar, staat, uh, daar staan wel dingen in van zus en zo gaan we dingen doen... maar de handhaving is bijvoorbeeld heel... Heel zwak. We hebben een beetje een analyse gedaan door de provincies heen. En er zijn er maar een paar die ook echt hun tanden laten zien. Erik Smaling, Tweede Kamerlid en oud-senator voor de SP. Eh, hoogleraar Duurzame Landbouw eh, aan de Universiteit van Twente. een van de auteurs van De Laatste Boer. Hartelijk dank dat je hier was. In de twee uur gaan we praten over ruimtelijke ordening... en wat u mooi vindt aan Nederland. Dat straks in Kazeluna. Hartelijk dank.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 is heel Gaan klein. alles volgens het boekje binnen dat team zijn Aflevering 59. De aflossing. Sorry, maar als u geen lid bent, dan kan ik u helaas niet binnenlaten. Ik wil alleen maar even kort met de heer Strijbos praten. Het spijt me. Kunt u me anders even vragen naar buiten te komen? Het, het is dringend. Trompenberg had een deal in handen waarmee hij miljoenen zou kunnen verdienen. Eindelijk zou hij zijn schuld aan Armin Oost kunnen aflossen. Het moet gezegd. Armin zet de mensen aan tot creativiteit. William? David? Wat doe jij hier? Ik wil je wel mee naar binnen nemen, maar ze zijn nogal strikt hier. Ja. Herken je dit kavel? Wat? De Zuidas? Ik ga daar niet met jou over praten, William. Oh, Dat hoeft ook niet. Luister mag ook. Dit kavel is vanaf vandaag in mijn bezit. Van hier tot hier. Kom even mee naar binnen. Sorry, geen tijd. William, Als jullie belangstelling hebben, hoor ik het wel. Ondertussen werd Cor verhoord door de enquêtecommissie. Gespannen wachten we af. Jacqueline en ik. Oh, hoe was het? We hebben enorme pret gehad. We gaan straks nog wat drinken en waarschijnlijk gaan we met z'n allen op vakantie. Was het zo erg? Laten we gaan. Geef niet, we zijn er bijna. De laatste testrun is geweest. Armin loopt weer op straat. Dat megatransport kan nu elk moment binnenkomen. Uh, volgens mij moeten we hierheen. Cor. Ik wil het er niet over hebben, oké? Okay? We hebben de directie in de bak voor die enquête goed en wel begonnen is. Nou, dat zou mooi zijn. Heel mooi. Een beetje positief blijven, ja? Hier. Neem mijn busje maar even. Dan hoef je niet twee keer 100 kilo over te tillen. Ah, oké. Okay. Hij drop ik hem straks weer hier. Jo. Hey, als je nog meer wil, dan. Uh... Als je snel van het spul af moet, ik ken nog wel iemand. Maat van me. Klok, jouw een klok. Alias de klokken maken. Is hij betrouwbaar? Ik okay, kent zijn mond halen. Ja. Stuur hem mijn kant maar op. Oké. Okay. Hé, hey, hoe staat het met de paspoorten? Dat loopt. Ik heb alleen wel wat pasfouten nodig. Ik zal ervoor zorgen dat je die morgen hebt. Oké. Okay. En. 100 kilo. Oh, oh, oh, oh. Wij worden rijk! Wij worden rijk, Sherman! Ik hey, hey, kijk uit, man! Die gaan oh, nog door mijn leren, ha! Hey, hey, toch. Ik, ik kom nieuwe bank voor je! Nee, nee, nee! Twee nieuwe! Tien nieuwe! Sherman! Hey. Neem eens op! Hallo? Sherman! Sherman! Hey! Sherman, jongen! Sherman! Sherman! Moet jij niet. Moet je niet? Ik heb een paar dingen. Wacht maar even. Waarschijnlijk weer ja, een kut Oeh. Je weet wat er met ons gebeurt, hè? Als Armin ontdekt wat we gedaan hebben. Mm -hmm. Ik heb vermoeden. Hey, weet jij wat je met geld gaat doen? Jij wel zeker? Ja. Misschien begin ik eigen sportschool. Zijn man. Eigen sportschool in Polen. Ik uit op 4.551.000. Hoe klinkt dat? Dat klinkt heerlijk. De betalingsopdracht gaat vandaag nog de deur uit. Onder voorwaarde dat jij vandaag de nieuwe eigendomsakte bij het kadaster deponeert. Tuurlijk, jongens, geen probleem. Rest ons nog een krabbel. Graag hier en hier. Oh, wacht. Uh, ik pak even mijn vulpen. Wat fijn dat we dit ondanks alles zo zakelijk kunnen houden. Ik heb wel een balpen. Oh, nee, nee, nee, nee, dit doen we goed. Kijk, hier heb ik hem. Oké, okay. hier. Hups. En hier. Kijk eens, heren. Hé, hey, jullie moeten al weg. Wat jammer. Ik had een speciaal flesje aangeschaft. Andere keer. Tuurlijk, doen we snel. Dag jongens. Ja. Dan zet ik het gewoon op de kalender. Toch niks serieus? Nee, nee, nee, nee, nee, gewoon controle. Maar als ik zo laat afzeg, moet ik toch betalen. Papa! Weet dus. je, kinderen <laughs> zijn niet zo happig op de tandarts. Tandarts? Ja, over een uh, uurtje is weer terug, ja? De chocolade is lekkerder dan vanille, Maar vanille is lekkerder dan citroen. Hm. Wil je nog wat verslag, hoe gaat het met mama? Goed. Heb je een mooie kamer? Best wel, maar ik mag van mama niks schilderen, omdat we er niet blijven. Binnenkort krijg je weer een echte kamer. Beloofd. En zijn jij en mama dan weer samen? Ja, maar dat is nog even ons geheim, ja? Anders lukt het misschien niet. Oké. Okay. Hm. En waar wonen jullie eigenlijk? Naast Melanie op de tweede verdieping. Oké. Okay. Kom ik binnenkort even langs met een verrassing. Maar echt niks tegen mama zeggen, hè? Beloofd? Meneer? Mevrouw? Hallo? Die blauwe oorbellen in de etalage... Oh, hoeveel? Die zijn toch veel te duur? Wat kosten die? Ik vrees dat die behoorlijk aan de prijs zijn. Bijna 4000. Zie je nou? Zou ik ze even mogen zien? Natuurlijk. Oh. Eén momentje. Die arme man. Hij denkt echt dat je ze gaat kopen. Dat ga ik ook. Wat? Nee, dat wil ik niet, hoor. Dat kan je helemaal niet betalen. Nu wel. Strijbels en pijper hebben getekend. Echt? Wat geweldig. Dankzij jou. Je had ze moeten zien zweten. Fantastisch. Ik, ik wou dat ik foto's had genomen. En Armin? Ik ga vanavond mijn schuld bij hem afbetalen. Oh. Dan is het klaar. En zelfs nadat ik mijn vader heb terugbetaald, heb ik nog genoeg over. Ja? <laughs> Als u mij toestaat... Hmm. Precies de kleur van je ogen. Nou, pak maar in. Kunnen we niet even naar achter of zo? Ze kennen me hier. Ik kan echt wel even een plofje nemen. Ja, maar mij kennen ze niet. En dat wou ik zo houden. Stel je niet aan. <lacht> Nou, oh. is goed spul hoor. Hm. Hoeveel heb je? Hoeveel kan je aan? Ik heb. Wat <laughs> een kutting. Mijn zoontje wil er ook heen. Maar, uh... Ik heb 50 kilo voor je. Als je geld hebt. 50. Deal. Welke wagen is van jou? Ja, staat. Die witte bus. Oké. Okay. Drop ik het spul, ben ik over tien minuten terug. En uh, als je wat wil drinken, zet je maar mijn naam. Mag ik hier wel. Ik moet nog even bellen. Ja, dat lijkt me een <laughs> goed idee. Populaire jongen, jij. Nora? Nora, alles goed met je? Hé, hey Sherman. Kom Armin? Ik kreeg het vermoeden dat er iets mis was met mijn eigen telefoon. Dus heb ik die van Nora maar even geleend. Oh, ja, ja. Ze gaan makkelijk kapot, hè, die dingen. Die voor mij hebben ook al lekker. Het zal de nieuwigheid wel zijn. Zeg, ik zit met wat vragen over dat laatste transport. Zal ik morgen even langskomen? Vandaag nog. Sorry, ik heb vandaag geen tijd. Vandaag, Sherman. Hier. Ik vind het toch op, lul. Nou, nou, nou, nou. Na alles wat ik voor jou heb gedaan, mag ik toch wel eens iets terugvragen. Moet je dat vragen? <tus> uh, sorry. De, mijn vrouw. Zo. <tus> Temperamentje. Kijk, mijn advocaatje. Wat wil jij nou weer? Uh, wat is dit? Je geld? Uh, mijn schuld. Kom jij hier aan? Uh, dat doet er niet toe. Ik stel je een vraag. <gacht> ik heb het geleend. Oh. Uh, die koffer uh, mag je houden. Maar als ik die koffer hou, hoe ga je me dan volgende maand je geld brengen? Met welk geld? Nou, dat hou op een ton per maand. Maar. Dit is mijn volledige schuld. En ik heb je uit de bak gehaald. Waar betaal ik dan nog voor? Om gezond te blijven. Wat? Een ton zal toch geen probleem zijn... voor een man die zomaar vier miljoen uit de lucht weet te toveren? Godverdomme. Vuile. Vuile. Hé, trompelmans, blijf nou nog even. Wil je niet wat drinken? Die klootzak. Godverdomme. Godverdomme! hoorde onder meer Sanne den Hartog, Hayo Bruins en Remy Sambo. Regie Chris Baiema en Jeroen Stout. Scenario Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website ntr.nl slash de spin. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds and the MPO.